Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Voor het eerst is in Nederland een foetus met succes gedotterd. De baby was 23 weken oud toen de ingreep plaatsvond. De operatie werd uitgevoerd door artsen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Via de navel van de moeder konden ze bij de hartklep van de foetus om die te repareren. Intussen is het jongetje acht maanden oud. Op een 20 weken echo kan de afwijking worden gezien... waarna er volgens artsen snel moet worden ingegrepen.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 Nederland investeert bijna 2,5 miljoen euro in projecten in Malawi en Tanzania om kleine boeren te helpen. De stichting van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton investeert in bedrag. Staatssecretaris Dijksma heeft erover in New York afspraken gemaakt met Bill Clinton. Door het project kunnen ongeveer 20.000 boeren worden geholpen om beter planten en gewassen te telen. Ook krijgen ze onder meer informatie over hoe ze klimaatverandering kunnen tegengaan. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Kans op wat mist ook. Het is een graad of 10. In de ochtend eerst nog veel wolken. Later op de dag schijnt de zon ook. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco.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 Op 30 maart 1932 zag Paula Gomez in Jakarta het levenslicht. De Nederlands-Indische schrijfster groeide op in Indonesië... waar ze tijdens de Japanse bezetting met haar moeder geïnterneerd werd in Surabaya. In 1946 repatrieerde ze naar Nederland. En ze debuteerde in 1964 met de gedichtenbundel Bamboe ruist in het westen. Afgelopen dinsdagochtend overleed Paula in een ziekenhuis in Rotterdam... De eerste keer dat ik het komend gesprek met haar uitzond... was bij Nachtvluchten begin april 2011, rondom haar verjaardag. Ze werd die nacht wakker. Ze hoorde zichzelf in dat interview en dacht... Ik ben zeker dood, anders kom ik niet op de radio. Een half jaar later was ze bij ons live de gast in de Vitale Vrouwenmaand. En dat was een mooie kennismaking die ik nog steeds koester... en waaruit hele gezellige afspraakjes zijn voortgekomen... in haar stamkroeg in Rotterdam. Ze had daar haar eigen tafel. Het nu volgende programma werd gemaakt door Tanneke de Groot. Luistert u naar Paula Gomez in een leven lang. Paula Gomez was 13 jaar toen ze in 1945 uit een Japans kamp op Java werd bevrijd. Via Singapore kwam ze naar Nederland als een van de vele Indische Nederlanders die het voormalige Nederlands-Indië gedwongen moesten verlaten. Over haar jeugd in Indië, haar kampervaringen, het verlies van dierbaren en het latere weerzien met Indonesië schreef ze een aantal boeken, waaronder de verhalenbundel Tropenkind. Ook publiceerde ze, samen met schrijver Rudy Kousbroek, het brievenboek Verloren Koeding. Sinds de jaren zestig woont Paula Gomez in Rotterdam. Programmamaker Tanneke de Groot zocht haar daarop. LOS, het journaal. Goedemiddag dames en heren. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmorgen begonnen aan een vierdaag staatsbezoek aan Nederland. In aanwezigheid van onder meer koningin Beatrix, premier kok en leden van de Indische gemeenschap... legde het keizerlijk paar een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. In Amsterdam is ook een stille tocht gehouden als protest tegen het staatsbezoek. Keizer Akihito en keizerin Michigo werden vanmorgen Sommige door Sommige mensen roepen, hang die vlag maar uit. Andere mensen... Willen protesten voeren. Hoe sta jij er tegenover? Uh, nou, de vlag uithangen, dat kan ik niet. Ik heb geen vlag. En ik uh, voel helemaal geen behoefte om te protesteren. Ik heb uh, net op de televisie gezien... Uh, dat de keizer en de keizerin een bloemstuk op de dam hebben ge gelegd. Maar dat doet, geloof ik, ieder staatshoofd. En voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel verschil... of nu de Japanse keizer dat heeft gedaan. Alleen, er is zoveel tam, tam omheen. Vandaar dat ik toch met interesse gekeken heb. En ik zag, dat was, uh, geloof ik, uh, zo geregeld. En misschien ook wel de wens van uh, de koningin om samen met de keizer uit het paleis eh, naar het monument op de Dam te lopen. Als symbool eh, ja, dat er nou weer vrede is eh, tussen Nederland en Japan. En bij Nederland horen dan ook de Indische mensen uit de koloniën... die eh, de Japanners eh, daar hebben meegemaakt... onder niet al te beste omstandigheden. Ik heb dus uh, eigenlijk nooit uh, rancune gevoeld tegen de Japanners. Ik vond het natuurlijk verschrikkelijk in het kamp. Maar ik voelde geen rancune. Ik kon het verwerken. En uh, zelfs in het kamp haatte ik de Japanners niet. Uh, maar later, ook veel later, uh, 10, 20 jaar later en eigenlijk nu nog... Als ik Japanners zie die wat ouder zijn en waarvan ik denk, uh, je hebt de oorlog meegemaakt, en vooral in Indonesië, als ik ze daar weer zie, dan denk ik, nou je bent uh, misschien wel uh, tijdens de oorlog hier in Indonesië geweest, dan moet ik altijd laten horen uh, dat ik uh, ze heb meegemaakt, dat ik uh, in een kamp heb gezeten. Ik weet niet waarom ook. Niet met vijandschap, absoluut, zonder... Uh, maar ik, uh, misschien communicatie, ik, uh, ik wil het laten horen. Misschien weet een uh, psychiater of een psycholoog uh, waarom. Dat is een, een raar trekje van mij. Ik heb het later uh, ook gehad in Holland, in, uh, in Rotterdam. Daar was een, een beurs, een Japanse beurs, ja, handelsbeurs. Maar ik, uh, ik had daar uh, niets te handelen. Maar ik ging er toch naartoe. Ik weet, weet ook niet waarom. Er was uh, ook een tentoonstelling, geloof ik. En er was een bar. Daar werd uh, sake geschonken. Japanse drank. Warm. In, in leuke uh, porseleinen uh, glaasjes. Kleine porseleinen glaasjes. En uh, de barkeepster was een oude, uh, dikke Japanse. En die schonk me een glaasje in en ik uh, hief het glas. En toen riep ik de Japanse uh, militaire bevelen... die wij ook in het kamp hadden geleerd en moesten roepen als we een Japanner zagen... Kiyotsuke, Keri, Naori. En toen wilde ik dat glas aan mijn mond zetten. Dat betekent dus in de houding buigen en weer oprichten. Maar toen kwam die vrouw, die sloeg dat blad uh, van de bar omhoog, zodat ze naar buiten kon komen. Ze ging naar mij toe en ze drukte mij zo tegen haar mollige lichaam aan. En daar stonden we een hele tijd met z'n tweeën. We zeiden niets. We stonden maar. Ik had zo het gevoel dat zij mij begrepen had dat ik ja wat meegemaakt had in de oorlog. En het was zo goed, zo dicht tegen elkaar aan. En de mensen die liepen om ons heen. Het was nogal druk. En uh, wij waren met z'n tweeën in die massa. En ik dacht van die mensen, wat uh, weten jullie ervan? Uh, wij hier met z'n tweeën. En voor de rest is er niemand. Ik herinner me dat toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... De Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen in... zat jij in Indië? Ja, toen zat ik in het eh, toenmalige Nederlands-Indië. En eh, toen was eh, Nederlands-Indië nog niet in oorlog. Dat kwam pas later, hè, dat Japan Pearl Harbor had gebombardeerd. Dat was, meen ik, eind 1941. Maar in mei 40 kwamen de Duitsers naar Nederland. En ik zat toen op school, de lagere school. En we werden door het hoofd van de school allemaal bij elkaar geroepen. In de aula. En toen hield hij een toespraakje. En dat maakte diepe indruk. En eigenlijk tot nu toe maakt het diep diepe indruk op mij. Ik, ik uh, moet er steeds Waarom, aan denken. Met welke woorden sprak hij jullie toe? Ja, hij zei... Uh, wij... Um, bij ons is het niet gelukt. Wij hebben het niet gekund, de vrede bewaren. Uh, ik raak er eigenlijk nog ontroerd van. Maar jullie... Uh, als kinderen, als jullie laten volwassen zijn, dan kunnen jullie het misschien wel. Dan kunnen jullie vredig met elkaar samenleven. En wij knikken allemaal. Ja, ja, die, die domme volwassenen, die, die konden, die kunnen het niet, maar, uh, maar wij wel, maar zolang als ik leef, is er altijd ergens oorlog geweest. Zijn er altijd vreselijke dingen gebeurd. En dan moet ik altijd... Ik ben helemaal vergeten hoe die heet. Moet ik altijd aan deze woorden denken. Uh, Paula, wij zeggen je tegen elkaar. Want uh, we kennen elkaar al uh, nou, een jaartje of vijf, denk ik. Je vader was een, uh, een ambtenaar. Een uh, Nederlander. Ja. Was hij ook geboren in Indië? Nee, mijn vader uh, is in Nederland geboren. En die is uh, als zeeman naar uh, Indonesië. Ja, toen was het Nederlands-Indië gegaan. Maar later, ja, dat kwam geloof ik door de malaria. Want in de havens waren er al veel malaria... En toen is hij euh, gouvernementsambtenaar geworden. En mijn moeder heeft hij daar ontmoet. Die was dus euh, Indisch. Hè, Indisch betekent uh, gemengd, van gemengd bloed. Ja, ik liet je net een, een biografietje op internet zien. En daarin werd Indisch euh, nog eens toegelicht als... Uh, van gemengde Indonesische-Nederlandse afkomst. Dat vond jij een beetje overdreven. Ja, ik vind het niet overdreven, maar uh, Indisch is eigenlijk gemengd. Je hebt dus... Uh, je, je kan gemengd zijn. Het is eigenlijk een uh, uh, gemengd Indonesisch... met een andere uh, nationaliteit of een ander ras. Hè? En Indische mensen zijn soms... Uh, ja, niet alleen met uh, Nederlanders gemengd. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook Chinees bloed. Mijn, uh, mijn overgrootvader was een Chinees. Hè? En er zit ook Frans bloed van de Huguenoten in ons. En, uh, maar Indisch wil ik eigenlijk zien als gemengd. Um, het schrijven, wanneer is dat begonnen? Voor uh, zover ik me kan herinneren... Uh, al heel gauw nadat ik kon schrijven. Ik was als kind... Uh, misschien een eenzelvig kind... hoewel ik wel uh, vriendinnetjes had. Buurmeisjes, vriendinnetjes. En daar ging ik uh, heel druk mee om... Maar ik heb dat, geloof ik, al eerder verteld in mijn boeken. Uh, mijn vader werd heel vaak overgeplaatst. Soms al na een jaar, soms na twee jaar. Zodat ik eigenlijk geen boezemvriendinnetje had. En naast het, uh, het gewone wereldje waarin ik leefde... met vriendinnetjes en met de school... had ik een eigen wereld. En dat was uh, vooral een fantasiewereld... Ik speelde niet met speelgoed. Ik had een rek vol poppen, maar die bleven daar uh, op dat rek zitten, tegen de muur. En ik had een poppenwagen, maar er zat, lag geen pop in. Daar uh, lag een eekhoorn in. En ik had kuikentjes waarmee ik speelde, en een poes. Ik had een aap, een hele dierenwereld. En daar had ik uh, ja, een hele wereld, bouwde ik daarbij... Uh, een hele leven. En ik had een keer een circus gezien. En ik was meteen een circuskind. Ik liep over een draad. En uh, daar viel ik natuurlijk van af. Maar omdat ik ook al de sprookjes kende... viel ik in de armen van een prins. Het was heel uh, romantisch. Dat schreef je op? Dat schreef ik later op... Uh, eerst hele korte verhaaltjes... naarmate ik beter kon schrijven wat langere verhaaltjes. En mijn moeder die, uh, vond dat prachtig. En die uh, ging dat weer aan mij voorlezen hardop. En ik vond het prachtig. En mijn moeder ook. En die heeft mij uh, misschien wel heel erg gestimuleerd... om te blijven schrijven. En dat deed ik ook altijd. Ik dacht altijd, uh, ik moet schrijven, ik moet schrijven. Aan de onbezorgde jeugd van Paula Gomez op Java en Sumatra... komt op 8 maart 1942 een abrupt einde. Nederlands-Indië aanvaardt de Japanse eis tot capitulatie. En vanaf dat moment maken de Japanners de dienst uit. Al snel worden de Europeanen geïnterneerd, ook Paula's vader. Over deze periode zal ze later schrijven in het boek Suda, laat maar... Tijdens het gesprek blijkt dat het voor Paula soms gemakkelijker is... voor te lezen uit dit boek dan haar ervaringen opnieuw te vertellen. De eerste tijd konden jullie nog buiten het kamp blijven. Omdat jullie ja. Indisch waren. Ja, maar ook uh, Hollandse vrouwen en kinderen ook. Ik geloof in het allereerste begin. Ja, het is zo lang. Ik weet niet wanneer precies ze met die kampen uh, begonnen... Ik weet wel dat ik ze op trucks, open trucks, eh, door de straten zag rijden. Dat ze opgepakt werden uit de huizen en, en naar een kamp... in Zorabij was toen een kamp gemaakt. En dat ze daar naartoe moesten, dat ze daar naartoe gebracht werden. En dat was ook al verschrikkelijk, want ze hadden huisdieren... en die bleven achter. Dus dat was al zeer eh, triest... Dat weet ik nog wel, dat ik ook al die blonde kindertjes... die blonde koppen daar uh, in die truck zag zitten. Dat herinner ik me. Maar wanneer het nou was... al betrekkelijk vlug nadat de mannen opgepakt waren. En de meeste Indische, want er werden ook Indische opgepakt... het ging nogal vrij slordig, waren de Japanners met oppakken. Uh, maar... De bedoeling was wel dat Indische mensen buiten het kamp uh, bleven. En dat werd ook gecontroleerd. Want die hadden, uh, wat je daarnet op de televisie zag... ze lieten dat zien, een Surat Pendaftar. Ik geloof dat je dat moet vertalen met een persoonsbewijs. Er was een fotootje op en daar stond dan dat je een Indo was. En dat uh, moest je af en toe moest je dan, uh, dat laten zien... En dan kreeg je een chap, een stempel... en dan was je weer zoveel tijd vrij tot de volgende controle. Zo ging dat bij jullie ook? Want jullie hadden ja. je moeder en jij... Ja, maar wij, wij zien er geloof ik toch wel Indisch uit. Want uh, we hebben een Indische manier van doen. En uh, ja, wij kwamen altijd door iedere controle. En ik, uh, wij hadden dus een... Persoonsbewijs waarop stond dat wij Indo waren. En dat werd geloofd, dat werd grif geaccepteerd. Toen niemand het meer verwachtte... werden mijn moeder en ik plotseling weggehaald. De Japanners waren erachter gekomen... dat mijn vader een volbloed Nederlander was. Er werden die dag nog meer vrouwen en kinderen opgepakt. Een vergeten groep waarvoor alsnog enkele huizen met prikkeldraad... en een dubbele bamboewand waren omheind. Niemand had haast erin te trekken. Verschrikt en verloren bleven we achter de gesloten hekken bij elkaar... tot er besloten werd een indeling te maken... Mijn moeder en ik kwamen met drie anderen in het hoekhuis. Met een forse russin die al maar mopperde dat ze dit aan haar man te danken had. Met een Indisch versrompeld omaatje en een vrouw van een jaar of dertig... die zich helemaal had opgemaakt en een bloem tussen haar knalrode lippen had gestoken... of ze door de Japanners mee uit dansen was gevraagd. Ik wilde nog niet naar binnen... Van het terras keek ik in de zo goed als lege, holle ruimte. Ik ging in de schaduw van een boom op het muurtje zitten. Samen met Kobus. Op het laatste moment was ik de clownspop toch nog gaan halen. De mensen zouden vinden dat ik te groot was voor een pop. Maar ik kon niet meer slapen zonder hem. Iedere nacht lag hij tegen me aan. In plaats van een rolkussen gebruikte ik hem als goeling. Cobus leunde onderuitgezakt tegen het muurtje... opzichtig in zijn rode pak, grijnzend en met verwonderde helblauwe ogen. Ik probeerde net zo te kijken, met dezelfde grimas, te lachen... terwijl er niets te lachen viel. Ja, we werden na een maand of twee, drie van dat kleine kamp... ook naar een van de grote kampen gebracht in Semarang. Het nieuwe kamp bleek een van de bestaande vrouwenkampen in Semarang. De rouwe kreten waarmee we werden ontvangen deden ons meteen terugverlangen naar het vorige. Anders. Dit was anders. We voelden de dreiging. We moesten oppassen. Bij de minste fout zou iets verschrikkelijks met ons gebeuren. In de open voorgalerij van het vroegere klooster... moesten we ons in rijen opstellen en leren... wat Kjotske, Kere, Naori was in de houding, buigen en je weer oprichten. Zo goed mogelijk probeerde ik de bevelen uit te voeren... en tegelijkertijd kobus achter mijn rug te verbergen. De Japanners schenen hem niet op te merken. Er volgde een lange, bulderende toespraak... waar we niets van begrepen. Een van de vrouwen die niet lang rechtop kon staan... steunde op de handpalmen van haar vriendin achter haar. Tranen rolden over haar wangen. Door de open deuren ving ik een glimp op van het kamp erachter... als we er mij eenmaal door die deuren mochten anoniem worden. We kwamen in een oorverdovend lawaai... voor een barrière van geluid. Ik schrok terug leunde even tegen mijn moeder, met kobus tussen ons in. Kom, zei mijn moeder enkel. En daar was het nog erger. In dit kamp. Ja, en dat andere kampje was niet zo erg. Daar hebben we vreselijk gelachen. En daar ging uh, de wacht uh, wel eens eten voor ons komen. Kopen zo'n Bami-klotok noemden we dat. Zo'n Bami-verkoper, die werd dan geroepen. En uh, de wacht die bestond uit uh, Indonesiërs. En dan uh, kregen we als aanvulling op de maaltijden die inderdaad slecht waren, want die waren van uh, de gaarkeuken en dat waren wel eens gebakken larons en ook wel eens uh, larons. Dat zijn uh, insecten. Insecten, ja. ja. En maar die waren uh, gebakken en dat uh, sommigen vonden het een delicatesse, maar wij niet. Maar dat kamp waar jullie nu uh, naartoe gaan? Of, ja, waar wij kwamen nu, dat was echt uh, ja, de discipline uh, van het leger. Ik geloof dat die kampen inmiddels um, overgeheveld waren... onder supervisie van het leger. De eerste jaren geloof ik niet dat het uh, burgerkampen waren geweest. Maar dat weet ik niet zeker. Dat, uh, dat heb ik zo gehoord. Maar dat toen dat laatste jaar... Uh, het naar het leger overging. Maar dat zal ongetwijfeld in de boeken van de jong staan. Maar dan had je ook de discipline van het leger. Dat weet ik wel dat die er was. Op 15 augustus 1945 capituleert Japan. Twee dagen later roept Sukarno de Onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Van bevrijding is voor de Europeanen geen sprake... De Japanners bewaken nu de kampen om hun voormalige gevangenen te beschermen tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. De Bercia-periode wordt deze tijd genoemd. Paula verlaat het kamp in Samarang om haar vrienden in Surabaya op te zoeken. Hier en daar hebben geallieerden, veelal Engelsen, al delen van Surabaya onder controle. Maar de eerste maanden is het de chaos. Vlak voor de bevrijding is Paula's moeder overleden. Je was helemaal alleen. toen je. Uh, toen je moeder overleed in het kamp. Uh, je was al met je kampgenoten. Ja, want je bent nooit alleen, hè? Dat is zeer betrekkelijk. En er is gewoon een. Uh, een strenge discipline. Dus alles rijlt en zeilt. Uh, wel verder. En. Um, ik denk dat. iedereen dat in het kamp min of meer had. Je liet de dingen over je komen. Het gebeurde zoals het gebeurde. Je besefte gelukkig niet zoveel. Maar je was een jaar of dertien ja. toen je moeder overleed. Ja. Je, je enige maatje in het kamp was dat. Ja. Je moeder. Ja, maar ja, zoals ik zeg... Ja, um, er, was ook, er werd gezegd in het kamp... en wie daar nou mee begonnen is, weet ik niet. Maar ieder voor zich... En God voor ons allen. Het is bijna niet voor te stellen. Uh, jullie hadden een hele goede band. Ja. En die is er niet meer. En nee. je bent ziels alleen. Blijf je achter? Je bent niet ziels alleen. Dat is hem juist. Maar uh, het is ook geen gewone wereld. In een gewone wereld kan je dat niet voorstellen. Maar in het kamp wel. Want er, er gebeurt. Je bent al gewend. Dat je dingen overkomen en die, die accepteer je. Dat is dan toch die berusting. He, je, je noemt dat woord niet. Je realiseert je dat niet. Maar het leven gaat gewoon verder. Het leven gaat verder. Je, je, gaat, uh, je staat open en je krijgt wat te eten. En dus een appel. En je gaat uh, werken, kleien. En uh, je voelt de branden. Dat en kon zo. je ook nog gewoon? Ja, dat uh, kon iedereen. Wat er ook gebeurde, dat, dat moest wel. Want uh, dat moest je gewoon doen. Er was een strenge discipline. En dat deed je ook. Misschien was dat uh, wel goed, die strenge discipline. Voor de emoties. Dat weet ik niet. Niemand had eigenlijk zo emoties. Daar, daar werd niet over gesproken. Daar werd, uh, je, je deed dingen. Het gebeurde. En later zei je, wat gebeurd is, is gebeurd. Zo langzamerhand begon het je te dagen dat er iets veranderde. Iets was veranderd. Ja, dat uh, drong toen wel tot me door. Het was ook ineens... Uh, alles was een beetje geheimzinnig. Ineens begreep ik dat ik zomaar niet alles kon zeggen. En dat ik aan een heleboel moest wennen. Dat er een nieuwe situatie was ontstaan. En dat die voor mij niet zo prettig was. En toen, ja, met een sneltreinvaart... gebeurde er ook een heleboel dingen die heel beangstigend waren. En voordat ik het wist, moest ik vluchten. En waren er Engelsen geland, Engelse troepen... De Gurkha's, uh, dat waren soldaten uit India in het Engelse leger, en die bezetten wat punten in de stad. Ten eerste de haven van Surabaya. Ja. Van Surabaya. En, uh, het postkantoor en het ziekenhuis waar er mensen lagen die uit de kampen kwamen. En op een gegeven moment uh, moesten die Engelse troepen je in bescherming nemen. En dat deden ze ook, maar het bleef gevaarlijk. En ik weet nog dat wij op uh, trucks van het Engelse leger naar de haven gingen. Met uh, achter de truck waarin ik zat een jeep met Engelse officieren... Waardoor ze al door, door een microfoon uh, ja, in verbinding stonden met, het, uh, met de haven waarschijnlijk. En zagen zeiden uh, waar we waren. Want het was heel gevaarlijk. Niet alle drugs kwamen aan. Aan de kant van de weg stonden Indonesiërs met uh, uh, gebalde vuisten, heel dreigend en die gooiden met handgranaten. En uh, enkele trucks die vlogen ook in brand. Maar mijn truck kwam wel aan. En in de haven lagen Engelse schepen klaar. En op zo'n schip uh, kwam ik in uh, Singapore aan. En daar waren intussen ook uh, kampen klaargemaakt. Uh, Nederlandse kampen met een Nederlandse leiding... Nederlandse officieren. En daar werden we in opgebracht. Maar ik ging eerst naar het ziekenhuis, want ik was heel mager geworden. Ik ben dus eerst een tijdje in het ziekenhuis geweest. En toen gingen we gelijk. Die hele groep werd toen ook ondergebracht in een kamp in Singapore. mij ook echt in dat leven in Singapore. Iedereen eigenlijk. Ik zag dat ook om mij heen gebeurde. Dat al die kampvrouwen, die, die werden verliefd. Of ze nou getrouwd waren of niet, ze werden verliefd. Op de Engelsen die daar ook intussen waren aangekomen. En die Engelsen werden ook verliefd, want die waren ook een tijd van huis. Eh, al in de oorlog. Die kwamen van Burma, denk ik. Die hadden ook gevochten, of, ik weet niet waar ze overal vandaan kwamen. En ik werd ook verliefd en dat was mijn eerste liefde. Ik was heel erg verliefd. Nou, daar ging ik helemaal in op, op een Engelsman. En uh, dat uh, nam me helemaal in beslag, want je moest ook ineens Engels praten. Of je dat nou kende, die taal, of niet. Je moest Engels praten en dat deed je dan ook. Hoe, weet ik niet, maar ik sprak Engels met hem. En hij met mij en we begrepen elkaar. Het was een hele leuke tijd eigenlijk. Ja. Uh. Na alles wat je had meegemaakt. Ja. Want je vader heb je ook niet teruggezien. Nee. Die heb je nog even teruggezien uh, ja. na de Naar oorlog. Maar, ja, mm, die, die, die, maar hij werd uh, opgepakt door Indonesiërs, weggevoerd... En waar naartoe weet ik niet. Dus uh, ja, die verwarring uh, hebben we elkaar niet meer gezien. Maar Heb dat... je ook nooit een officieel doodsbericht van hem nee, gehad? Nee. Nee. Bestond geloof ik niet. Maar je ja, viel van het een in het ander. Je had ook geen tijd om te denken eigenlijk. Het was nog steeds zo, alles gebeurt zoals het gebeurt. Het het enige wat niet leuk was, is dat wij weer uit Singapore weg moesten en ik uh, die Engelsman uh, ja, achter moest laten. Die kwam later naar Engeland. Ik heb hem nog ontmoet in Engeland, maar eerst niet. En toen kwam ik in Holland aan en daar was ook weer het volle leven. Dat was niet zo prettig, want het was koud en ik ik vond het klimaat verschrikkelijk en ik. Ik dacht al gauw, maar misschien was dat niet aardig om te denken. Nu, mensen hier zijn zoals het klimaat. Koel. En uh, ja, toch koud. En moeilijk. En afstandelijk. Doordat het koud was, uh, leefden ze in gesloten huizen. Terwijl in Indonesië kon je altijd zomaar binnenlopen... en je wist dat je altijd welkom was... Terwijl hier waren die huizen gesloten. Je kon dikwijls niet eens naar binnen kijken. En als je ergens kwam, moest je op een bel drukken. En dan moest je maar afwachten of die deur openging. Dus je moest je heel erg aanpassen. Er was een andere mentaliteit, een ander klimaat. En toen werd ik eigenlijk pas... Ja, dan vond ik het... Dan in Singapore voelde ik me eigenlijk wel prettig met die Engelsman. Maar in Nederland, eh, toen kreeg ik dat gevoel van apathie. Wat misschien geen echte apathie is. Zoals je in Indonesië een verveling had die geen echte verveling was. Maar die apathie die, uh, die maakte je wel krachteloos. Uh, je zat bij... Uh... Mijn tante ja. op de Veluwe. Maar ik was ook uh, vreselijk gaan hoesten. Ik had kou gevat op dat schip naar Nederland. Dat was een toepentransportschip. We sliepen in het ruim, met z'n drieën boven elkaar. En dat was omdat het benauwd was, bliesen ze koude lucht door, dat, door die ruimte. En daar ben ik heel erg ziek van geworden. Dus ik hoeste heel erg, ik piepte, ik hoeste. Ik voelde mij lichamelijk niet goed en ik voelde mij voor de rest ook helemaal niet goed. En toen kreeg ik eigenlijk wel uh, ja, een periode dat ik niks wilde. En ook wel dacht, nou, ik kan net zo goed doodgaan. Toen dacht ik het wel. Maar dat had ik verkeerd gedacht. Want ik had zo gedacht, nou ja, iedereen is dood en gaat dood en uh, waarom ik niet... en het beste is dat ik maar dood ga, dacht ik. Maar ik had het nauwelijks gedacht of ik liep in dat dorp... en ik weet niet waarom ik overstak, maar ik stak over... zonder goed uit te kijken. En een auto, die moest heel erg voor mij remmen. En toen ik zag dat die auto eraan kwam, toen remde ik om veilig naar de overkant te komen. En toen was ik aan de overkant. Toen dacht ik, nou, je wil helemaal niet dood. Want anders had je toch niet, uh, was je toch niet hard gaan lopen om die auto te ontwijken. Dus toen dacht ik, nou, ik wil helemaal niet dood. En toen heb ik het ook niet meer gedacht. Maar dat was, was het, wel... even het besef dat je door wilde leven. Ja. En vanaf dat moment ging het ook beter met je. Ja, toen werd ik uh, toch ook wel... Uh, beter, lichamelijk, wat sterker. En er kwam weer een man in mijn leven. En die was uh, heel geduldig, want ik, ik zei wel tegen hem... Uh, van, uh, luister eens, uh, er wordt, wordt niks tussen ons... want ik ga dood, zei ik. Dat zei ik toen nog wel. Hij was toen al in mijn leven gekomen. En toen zei hij, nou, je gaat helemaal niet dood. Waarom zou je nou doodgaan? Ik zei, nou, iedereen gaat toch dood? Nee, nee, maar jij niet. Nou, en hij heeft eigenlijk uh, met veel geduld... ja, als je over opvangen praat, heeft hij mij geholpen. En ik ben daar ook mee getracht. Ja. Dat was uh, Jan Rijer. Dat was Jan Rijer. Ja. Daar heb je ook je hele leven mee gedeeld. Ja. Hij is vier jaar geleden overleden. Ho. Ja. Um... <kwijls> Wat voor man was dat? Nou, dat was een hele rustige man. En ik zei wel, ja, Hollanders. En wij waren eigenlijk tegen Polen. Want ik ben, geloof ik, helemaal niet Hollands. En hij was heel erg Hollands. Hij hield ook van boerenkool en zuurkool. En uit principe al, het was geloof ik toch ook wel moeilijk... dacht ik, dat is Hollands, dus dat lust ik niet. En dat at ik dan ook niet, of nauwelijks. Maar ondanks die verschillen. er waren ook geen kinderen die ons samenbonden. Maar ondanks dat was het, bleven we bij elkaar. En dat was voor ons. gewoon vanzelfsprekend dat we bij elkaar bleven. We zouden nooit uit elkaar gaan. We hadden wel ruzie. Maar in hoeverre was hij betrokken bij. Want op een gegeven moment begon jij weer te schrijven, ja. eerst gedichten. Uh, maar later ook uh, novellen ja. en veel later uh, je ervaringen in je jeugd... en het weerzien met Indonesië. In hoeverre was hij daarbij betrokken? Nou, Wel heel erg, want aan hem liet ik wel alles lezen. Ik dacht er nooit aan om het op te sturen, publicatie. Dat kwam helemaal niet in mij op. Maar ik liet wel alles aan hem lezen. En hij zei dat hij alles heel mooi vond, of die nou, echt mooi van dat weet ik niet. Maar hij heeft mij wel gestimuleerd. In zoverre zelfs dat op een gegeven moment... had ik een novelle geschreven. En dat heeft hij opgestuurd. Want toen las hij dat in de krant... Uh, je novelles in kon sturen voor een novelle prijs. En hij heeft uh, dat opgestuurd, mijn hoeveelheid. En ik kreeg mijn Rempel ook de prijs. Dat was het ezeltje. Ja. Wat heeft het voor je betekend, dat, dat schrijven? En met name dan het boek Souda Laat maar, waarin je over je jeugd schrijft ja. en over het kamp en over de Bersiab-tijd... de tijd dat de Indonesiërs voor hun oh, ja. uh, vrijheid vochten... en de Nederlanders net uit de kampen kwamen. Wat ja. heeft dat voor je betekend om dat op te schrijven? Het heeft uh, heel veel voor mij betekend. Tot nu toe ben ik nog heel blij dat ik erover geschreven heb. Want zoals ik daarnet zei, je kan het van je afschrijven... En de, en je selecteert, je laat uh, soms wat weg. Je gaat het ook zo opschrijven dat je het kan verwerken. Het heeft heel veel voor mij betekend. En heb je het ook verwerkt? Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, ik ben toen toch bij een psychiater geweest. Omdat ik... Uh, ik moest... Uh, ik ben bij een psychiater geweest omdat onderzocht moest worden... of ik een vervolgde was, een oorlogsvervolgde. Want dan kreeg ik een uitkering. En volgens die psychiater was ik dat. Ik heb die uitkering. En hij zei, je bent psychisch beschadigd, maar je hebt er goed mee leren leven... Dus uh, ik heb het waarschijnlijk wel verwerkt... maar dat je toch littekens hebt, dat denk ik. Ja, en af en toe gaan die littekens ook wel schrijnen... Peter van Zonneveld, docent Indische Letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Hoe zou jij het literaire werk van Paula Gomes plaatsen binnen de Indische Letterkunde? Ja, het mooie van het werk van Paula Gomes is, en dan denk ik vooral aan haar boek uh, Souda maar, dat het in een heel klein bestek eigenlijk alle belangrijke thema's van de Indische literatuur van de 20e eeuw uh, naar voren brengt. De, de, de, de vooroorlogse tijd, de oorlog, de Japanse bezetting, de kampen... De op tijd de, de eerste fase van de onafhankelijkheidsstrijd. En het verlies, het verlies van haar beide ouders... Uh, toch naar Nederland, een vervreemd land waar ze helemaal niet wil zijn... en uh, waar ze dan sindsdien woont. En dus Al die dingen die uh, in, in andere boeken breed worden uitgemeten... die weet zij in het perspectief van nauwelijks 100 bladzijden... heel pregnant te verwoorden, een heel sobere stijl... die toch heel direct uh, is, hè, zonder zelfbeklag... Korte zinnetjes soms, maar heel dingen die erbij blijven. In ieder geval. Ik vind het echt een soort, in al zijn bescheidenheid, een soort compendium bijna van de Indische literatuur. Het laatste boek uh, wat is verschenen is uh, het brievenboek met um, Rudy Kausbroek samen, Verloren Koeling. Uh, waarin ze eigenlijk weer heel erg teruggaat naar haar jeugd. Ja, dat vind ik om verschillende redenen een, een prachtig boek. He, dus, uh, ja, Juli Kausboek en Paula Gomez zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Uh, maar die vinden elkaar in hun ja, verlangen naar de wereld die ze verloren uh, hebben. En nou, die titel is ook prachtig, heel pregnant, twee woorden. Goeding, ook een soort troostobject, zo'n kussen, wat je tussen je benen stopt, waar je dan... Uh, waar je dan uh, uh, mee kon uh, slapen. En uh, die is verloren gegaan. En wat er verloren is gegaan. is de troost. Hè, van die hele, hele wereld. En terwijl ze. Uh, totaal anders met hun verleden omgaan. Hè, Koushoek probeert. Hè, te ontrafelen. wat hij zich wel en wat hij zich niet herinnert. en hoe dat precies zit. En uh, hij is heel rationeel. met zijn emoties bezig. En terwijl bij Paula Gomez. ja, weer iets bijna sprookjesachtigs. Krijgt. Ook zij heeft hele indringende herinneringen aan planten en dieren... en aan voedsel hè, en alle andere dingen die je kon meemaken. Maar dat, dat wordt in een ander perspectief geplaatst. En terwijl Kousboek juist uh, heel precies dat, bijna wetenschappelijk aan het ontleden uh, is. Maar dat, dat vult elkaar heel mooi aan en soms corrigeren ze elkaar. He, een, wat ik een heel mooi voorbeeld vind is... Uh, Kausboek schrijft op een gegeven moment dat hij toch een hekel heeft aan, aan de jacht die in Indië een belangrijke rol speelt... ook in de Indische literatuur. En dan bekent hij met schaamte dat hij zelf ooit uh, als jongen met een uh, luchtbuks een, uh, een duifje heeft doodgeschoten op Sumatra, dat hij dat vreselijk vond. En dan in een paar brieven later komt Paulo Gomes daarop terug... en zegt, ik heb daar steeds aan moeten denken aan die duif die je doodgeschoten hebt... maar je moet met mij in een wonder geloven, want toen ik uit Indië kwam... En een 14-jarige meisje in Singapore terechtkwam... herinner ik mij, ze had er altijd een duif... als ik op het toilet zat, zat hij boven zo op die, op die rand. En dat was die duif hè, van jou, die uh, parcourt doet. En uh, dan is ze ook nog naar een tentoonstelling geweest... in, in een nieuwe kerk over Pompeji En daar heeft ze een kaart gekocht van een mozaïek... van een duif van 2000 jaar geleden. En die geeft ze dan aan hem. Ook als een soort troost. En dan wordt die duif in een soort tijdloos perspectief geplaatst. De, de eeuwige duif, de duif die niet kan sterven, zeg maar... En Koushoek wijst dat af. Die zegt, hè, als je zo'n zo poëtisch beeld letterlijk neemt... Dan, ontneem je, dan haal je de hele factor tijd uh, weg. En de, het, het element van de herinnering. En je moet je ook de, de verschrikkelijke dingen durven herinneren. He, die moet je dan plaats plaatsgeven. Hij, hij, hij vindt dat mensen met moed en verstand moeten leven. En uh, mensen die zo leven, moeten zo'n troost van zo'n poëtisch beeld... dat werkelijkheid wordt, niet niet, niet willen, daar corrigeert hij haar. En dat vind ik echt heel typerend verschil tussen die twee de Persoonlijkheden, maar ook hun oevers. In 1973 gaat Paula Gomez voor het eerst terug naar Indonesië. Waarna nog vele reizen en een aantal boeken zullen volgen. Ik uh, ben twee keer eerst teruggegaan. Want na de eerste reis was ik zo geëmotioneerd. Tijdens de hele reis al. En het was goed dat ik al door een zonnebril op had... want ik heb eigenlijk al door uh, gehuild. Het was een groepsreis. En dan zat ik uh, met die groep in een touringkaar. Maar uh, ik huilde de meeste tijd van de reis. En toen ik terugkwam... Omdat het zo erg was om het weer terug te zien? Ja, het was niet erg. Het was ik was geëmotioneerd. Ik was zo ontroerd dat ik het weer terugzag, ja, dat ik er weer was. Ik dacht iedere keer, als die torenkar ook reed... over deze grond ben ik als kind gegaan. Misschien, ja, een beetje pathetisch om dat te denken. Toch dacht ik, als ik in die torenkar zat... over deze grond ben ik als kind gegaan. Terwijl we misschien wel over stukken reden... waar ik helemaal niet als kind was geweest. Maar toch dacht ik, over deze grond... Dit is mijn grond. Je was in 1945 het, het land ontvlucht, gedwongen. Hoe was het om weer terug te gaan? Uh, ja, spannend. Maar ik vond het heerlijk. Het was een heerlijke spanning. Vooral omdat ik uh, toch merkte uh, dat ik weer onder vrienden was. En Ik heb al eerder gezegd, die oorlog was erg... Maar dat deed de vijand je aan. Japanners, dat, dat was de vijand. En dat was wel erg, maar het was emotioneel te verwerken. Terwijl wat na de oorlog gebeurde, dat vond ik veel erger. Want dat deden de Indonesiërs en die had ik toch altijd als vrienden gezien. Als kind zat je altijd uh, te donderen aangen... met de baboe te spelen, met de kabon, grapjes te maken. Dat waren je vrienden en je kon het... Uh, je wilde niet dat dat ineens vijanden waren. Dat was verschrikkelijk. Dat was emotioneel uh, heel moeilijk uh, om te verwerken. Maar toen ik weer terugkwam, toen dacht ik... nee, ze zijn toch weer vrienden. En um, als de Indonesiërs merkten... doordat uh, je toch nog uh, wat van de taal sprak... Uh, dat je van vroeger was, dat je daar geweest was... Uh, dan vonden ze dat ook heel erg leuk. Dat was eerder een pre dan dat het tegen je werkte. Ze vonden dat heel gezellig. Ik sprak de taal nog wel, maar ik had hem heel lang niet gesproken. Dus in het begin was het wel een beetje hakkelen, maar dan zeiden die Indonesiërs... ja, maar de uitspraak is nog goed, dus je moet alleen nog wat woordjes weer bijleren. Ik was alleen heel, heel erg blij dat het weer goed was. Ik was uh, ontzettend blij dat het goed was. Ergens schrijf je ook, Indonesië is mijn tempat. Tempat, ja. tempat dat betekent plek. Ja. Ja, dat Voelt dat die... nog steeds zo? Ja, dat voelt nog steeds. Maar uh, ik heb er net verteld dat ik ook uh, van Holland ben geworden. Maar ik ben toch het meest van Indonesië gebleven. Nou, is er toch een voordeel aan als je niet 100% van één plek bent? En misschien 99% of 98%. Maar dan ben je ook van andere plekken. Uh, dus dat, dat is het voordeel. Je hoeft niet 100% uh, Hollander te zijn, want dan ben je ook nog dan ben je een wereldburger. Je, je voelt je gauw ergens anders thuis. Uh, Rudy Kousbroek, hoe heeft u Paula Gomes leren kennen... Goh, op een, een of andere Indische reunie. of een, een. literaire middag of zoiets. En uh, toen had ik. Uh, toen kende ik. Uh, uh, Souda maar. En. Uh, iemand stelde ons voor, of ze deed het zelf, ik weet het bij God niet. En dus ik zei dat ik dat een erg mooi boek vond. En ik begin. en ik beging de. fout om haar naam met een z te spellen. Ik geloof dat er... Misschien was het wel een presentatie van een boek van mijzelf. Ik weet het gewoon niet meer. Maar dat ik haar gaf voor Paula Gomez En toen zette ik daar een z in, denkende dat het een Spaanse naam was. En toen kwam ze even later een beetje verlegen terug... en zei dat het met een s was. Dus dat heb ik toen nog veranderd. Jullie hebben een, een, een vriendschap met elkaar. En bellen elkaar regelmatig... Uh, is dat heel erg, heel erg een, gebaseerd op dat, dat gezamenlijke verleden, dat Indische? Nogal, ja. ja. Dat raakvlak zit hem in het Indische? Absoluut. Ja. En ja. in het wonder van haar talent... Uh. He, uh, waar ik toch vaak door nieuwsgierig gemaakt word. Waar komt het vandaan? Wat is het precies? Waar zetelt het in? En hoe komt het dat ze daar zelf totaal geen inzicht in heeft? Haar talent? Ja. Ze, Als schrijver? Ja, zij... Uh, het is een beetje zoals de blinde fotograaf van... Wim Hermans, je, je maakt een heleboel plaatjes en dieur uh, connaît traditie, ja, de buitenwereld moet maar zien wat daar mooi in is. Maar zelf weet ze dat niet precies. Hoe uh, gaan we met elkaar om? Uh, dat is op een plagerige manier. Dat, dat plagen zit er diep in. Maar dus ik probeer soms op een plagerige manier het de buitenwereld te doen doordringen in de beelden die zij in haar hoofd heeft. En die uh, nou dat lukt soms een beetje, en soms helemaal niet. Maar hoe reageert ze daar dan op? Ja, door terug te plagen. Het lijkt net op het moment dat we het hebben over je schrijverschap... dat je geen reflectie hebt je kunstenaarschap te duiden. Hoe komt dat? Uh, hoe dat komt, weet ik niet. Maar als je bedoelt dat ik niet weet... Uh, als ik iets geschreven heb of dat uh, goed is... Uh, dan heb je gelijk, ik weet niet of het goed is. Ik weet wel... Uh, of ik uh, blij mee ben met wat ik geschreven heb... en dat het dan niet zo erg is of, uh, of het niet goed is. Uh, in zoverre dat ik nu wel graag wil dat als ik iets geschreven heb... dat het gepubliceerd wordt. En als een uitgever dan zegt, het is niet goed, dan publiceert hij het niet. Dat vind ik dan wel jammer. Maar ik weet dus niet... Is je dat overkomen? Nee, uh, ja, tot nu toe is eigenlijk alles wat ik wilde publiceren... is gepubliceerd, maar wel verschillende uitgevers. Je vindt het heel moeilijk, hè, he, oh, over, over... moeilijk. Ik weet, ik weet het ook. Ik schrijf als een idioot. En um, uh, ik weet niet eens of het goed is wat ik schrijf. En uh, soms ben ik er blij mee dat ik het geschreven heb. En uh, soms denk ik, het is niks, maar dan gooi ik het ook meteen weer weg... Maar als ik het dan bewaar en dan, uh, dan ben ik er heel blij mee. Dan denk ik: Nou, het staat toch maar op papier. Ja. Je hebt onlangs een uh, heel mooi klein boekje uh, uitgegeven. Een vriendenboekje noem je het zelf. Ja, dat heb ik zelf uh, gedaan. Meestal. Uh, hoop ik een uitgever te vinden. Maar dit heb ik direct gedacht. Dit is een vriendenboek. En dit uh, ga ik zelf naar een hele goede ontwerper. En naar een hele goede drukker. En dan maak ik een heel klein boekje voor... Ja, misschien uh, om te laten zien aan mijn vrienden. Wij zijn vrienden. En er zijn een paar momenten in opgenomen die ik uh, heb beleefd. En die wil ik dan uh, samen met mijn vrienden beleven. Het laatste gedicht uit het boekje kun je misschien zelf even voorlezen. Weg. De deur viel dicht. Ik wist dat ik er mijzelf tussen had geklemd. Kijk, ik, uh, ik vind afscheid pijnlijk altijd. Ik heb als kind veel afscheid meegemaakt, doordat wat ik al zei. Ik iedere keer andere vriendinnetjes kreeg, doordat mijn vader veel werd overgeplaatst. Een andere baboe, ook vaak andere dieren. Het aapje kon ik ook niet meenemen. Dat was een heel groot verdriet. En tot op de dag van vandaag heb je, je moeite van met vandaag. afscheid nemen. Zelfs als wij afscheid nemen, als ja. ik wegga, ja. dan sta je te dralen bij de deur en ja. geen weer een nieuw verhaal. Ja. Uh, op een gegeven moment moet ik gewoon weglopen. Ja. En dag zeggen. Ja, ik vind het tot nu toe moeilijk, want dan te hier er is dan een gang naar de lift, de galerijgang. En dan blijf ik voor de deur en dan roep ik toch nog ineens dag. Nou, dan is degene die al zo wat bij de lift is, die keert dan verschrikt om. <lacht> zwaait nog even. Die vindt het misschien gek, dat weet ik niet. Maar ik vind het inderdaad moeilijk: afscheid. Weg, kinderen, weg. Ja. U hoorde Paula Gomes in een aflevering van Een leven lang een bijdrage van de NPS uit 2000. Haar boeken verschenen onder andere bij Nijg en Van Ditmar. De samenstelling van dit programma was in handen van Tanneke de Groot, techniek Rinse Blanksma en Gerard Dekker, presentatie Petra van Hulsen. Afgelopen dinsdag 9 juli overleed de Nederlands-Indische schrijfster Paula Gomes op 81-jarige leeftijd. En wat mooi dat ze vannacht er toch weer even bij was. Ik koester mijn herinneringen aan die prachtige, krachtige dame. Dit is Radio 1. Het is uh, één minuut voor zes. Wij zijn er nog tot zeven uur met VPRO's Woord. Dus we houden u nog één uurtje gezelschap... maar dat doen we in een soort van eenzame opsluiting. Um, blijf er even bij. Uh, vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.nl. Schrijven kan ook... Vorige week heb ik dat adres verkeerd gezegd. Dus ik ga het nu even opzoeken. Volgens mij is het postbus 61200 JC in Hilversum. Ja, postbus... Nee, zie je wel. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Tot zometeen na het uh, korte journaal.